...van week met het NOS-journaal. De bevelhebber van het Israëlische leger zegt dat het leger het offensief in Gaza heeft stilgelegd. Maar hij benadrukt dat er geen sprake is van een te vuren. Volgens hem worden de aanvallen hervat als de politieke inspanningen niet slagen. De mededelingen komen aan de vooravond van besprekingen over het 20-puntenplan van de Amerikaanse president Trump. Morgen beginnen delegaties van Israël en Hamas onderhandelingen over dat plan om de oorlog in Gaza te stoppen.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 Honderden activisten wilden met een aantal schepen hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël stond dat niet toe, onderschepte de vloot en arresteerde alle mensen aan boord. Honderden bergwandelaars zijn in het Himalaya-gebied in Tibet door slecht weer in problemen gekomen. Door een zware sneeuwstorm zaten ze vast op zo'n 4200 meter hoogte... niet ver van de oostkant van de Mount Everest. Volgens Chinese staatsmedia zijn 350 wandelaars inmiddels overgebracht naar een dorp... 200 anderen zijn nog niet in veiligheid, maar er is wel contact met hen. In Nepal, aan de zuidkant van de Himalaya, zijn juist veel problemen door zware regen. Door overstromingen zijn daar zeker 47 mensen om het leven gekomen. Het weer, buien, vooral in het oosten, in de rest van het land meest droog. Vannacht vrijwel overal droog. En morgen overdag dan bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. En dan wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 als jij de deur uit rent van jouw kantoortje en jij vergeet je telefoon, loop je heel snel terug. Word je niet dan vaak, kom je niet vaak dat mensen sceptisch is van, van ja maar Fred, dat, is, dat doen ze in Amerika, maar niet in Nederland. Correct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 Ja. of oh, misschien geef ik iets te veel prijs. Nou, ja, nou, nou kijk, voor, de, voor degenen die denken: we willen het eens proberen, doe het niet. Ja. Eh, we hebben ook uh, voldoende informatie van uh, uh, jonge mensen die al hun vingers of hun zicht kwijt zijn. Ja, ja, ja. zelfs ja. op het leven komen. Hè. Ja, ja, ja, ik heb vroeger ook een uh, vriend gehad. Die vond het ook heel leuk om met die Cobra's te spelen. En voordat hij het weg kon gooien, ontplofte het ding in zijn hand. Waardoor hij vijf, of tenminste, ik moet zeggen vier vingers en een duim kwijtraakte. Zo, die zijn voor <tus> ongeveer twee jaar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 Ja, momentje. ja. ja. Van, van, van een milliseconde ja, eigenlijk. Een ja. reactie. Ja. reactie. Zeg, Fred maar even terug naar Beverwijk. Naar die, ja. daar, dat programma met die kinderen. Ja.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 In het plantsoen in de Heemstede? Ja. ja, gewoon aan de rotonde je voor de deur. En je, hebt, en je hebt dan nooit de politie uh, op de stoep gehad? Wat, nee, nee. Meneer, wat zijn we hier aan het doen? Ze rijden langs, ze zwaaien, ze weten... Oh, ja. Ach, daar is die weer. Ja. Hè? Of hij loopt weer met een boomstam door Heemstede. Of oh, oh, andere oh, ja. zaken. Je zal inmiddels al een naam hebben opgebouwd. Uh. Ik, ik ben bekend in Heemstede tegenwoordig om drie dingen. Dus ja. Oké, ja. Okay, ja. ja. <laughs> Ik vind het wel leuk. Deze activiteiten, waar, waar kunnen de mensen dat terugvinden op internet... Uh...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 Met Fred van den Broek. En, en als je voor Stichting Villa Veiligheid uh, kijkt... naar zeg maar, over tien jaar... wat wil je dan met uh, veiligheid, Villa Veiligheid staan...